Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. Farmaceutische bedrijven doen meer voor ontwikkelingslanden dan twee jaar geleden. Dat concluderen de samenstellers van de Access to Medicine Index. Die verschijnt elke twee jaar en laat zien in hoeverre de grote medicijnfabrikanten... werken aan de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van geneesmiddelen voor de derde wereld. De prestaties worden gemeten aan de hand van criteria als de prijs van medicijnen... en de hoeveelheid onderzoek naar geneesmiddelen tegen ziekten die alleen in arme landen voorkomen. Volgens de index doen 17 van de 20 firma's het nu beter dan in 2010. Net als de vorige keer staat GlaxoSmithKline op 1... op de voet gevolgd door Johnson Johnson... dat in 2010 nog op de negende plaats stond. Sanofi staat derde. De Tweede Kamer wil het verbod op godslastering afschaffen. Het voorstel van D66 en de SP om de wet te wijzigen... krijgt steun van de VVD. Daarmee is er een meerderheid in de Kamer. De VVD is al langer voor het afschaffen van dit verbod, maar steunde de wetswijziging tot nu toe niet om de SGP niet voor het hoofd te stoten. Het vorige kabinet was in de Eerste Kamer afhankelijk van de SGP voor een meerderheid. De SGP is teleurgesteld. De partij noemt het afschaffen van het verbod een pijnlijk verlies van een morele ankerplaats en een symptoom van een geestelijke crisis. Bij politieinvallen in 10 panden in Utrecht en 2 in Breda zijn ruim een half miljoen euro, 150 kilo hash en een vuurwapen in beslag genomen. Dat is ook beslag gelegd op enkele panden. Twee verdachten zijn opgepakt, een man van 52 uit Utrecht en een man van 30 uit Breda. De veiling van een deel van de bibliotheek van de dit jaar overleden schrijver dichter Gerrit Komrij... heeft bijna 200.000 euro opgebracht, wat rekening gehouden met een opbrengst van 250.000 euro. Comré was een verwoed verzamelaar van zeldzame boeken uit de 18e en 19e eeuw... over onder meer erotiek en over uitwerpselen. Het weer vannacht wisselend bewolkt. In de noordwestelijke helft van het land kans op een bui. Minimum temperatuur rond het vriespunt. Overdag wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Vooral in de kustgebieden nog kans op een bui. Wordt het 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Kilijne Plag. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. We zijn met de onderwijsrevolutie begonnen. En uh, aan reacties niet te klagen, dat is het mooie om uh, nu al te constateren. Uh, en ik zit net te bedenken: van normaal kondig ik altijd mijn gast aan. Van nou, vannacht hebben we die en die te gast, de directeur van, of uh, die is daar en daar mee bezig. En nu hebben we Claire Boonstra te gast. En dan zit ik te denken, ja, ik kan eigenlijk niet zeggen... je bent directeur van, of je bent dit... je bent jezelf. En, uh, ja. Je bent ja. als jezelf de wereld aan het veranderen. Ja, dat klopt. Ja. ja. ja ik heb mezelf nog wel oprichter, of founder... je het zo mooi in het Engels genoemd, van... Uh, Operation Education, heb ik het maar genoemd. Operation Education. Dat klinkt <lacht> op zich wel goed. Ja, er moet, maar dat is gek, hè? Er moet toch weer een soort titeltje achter staan of zo. Eigenlijk. Ja, maar het is meer ook om het breder te laten worden... dan alleen zelf, want... Ja, ik kan mezelf niet schalen, nee. maar ik kan een beweging wel heel groot maken. Dus ja. daarom heb ik het Operation Education genoemd en dat is ook een Facebookpagina. En, en daar kunnen andere mensen ook aan gaan bijdragen. Ja. En dat is de Facebookpagina, is gewoon een Claire Boonstra? Of? Nee, uh, op mijn ja. eigen website Claireboonstra.com heb ik een ja. manifest geschreven. En ga daar vooral naartoe. Een manifesto for change in education. Allemaal in het Engels? Allemaal in het Engels, want ik wil dat het een internationale beweging is. Een, een Facebookpagina. Dat is echt om op een gegeven moment mensen ook ja, zelf met elkaar te laten discussiëren. En uh, ja, het gaat nou eenmaal wat makkelijker viraal als het op Facebook staat dan op een, een website. Het ja. is een mooi middel. Dat discussiëren gaan wij nu ook doen. 0800-1121 is het telefoonnummer. U kunt een mailtje sturen, ook nu gewoon even naar kazaluna.ncrv.nl. Uh, dan kunnen we u bellen of u kunt uw verhaal of vraag daarop mailen. Twitteren wordt ook al druk gedaan. Uh, Gebruik dan in uw bericht hashtag Casaluna, dan uh, krijgen wij de vraag snel in beeld. Zullen we gewoon met wat vragen beginnen? Want het gaat erom inderdaad hoe kunnen we het onderwijssysteem... dusdanig veranderen dat het eigenlijk meer van deze tijd is. Dat alle kinderen zich er lekker bij voelen waarbij centraal staat dat een kind tot zijn recht komt. Ja. Als dat ik betreft. het heel kort samenvat. Ja, Iemand schrijft in hoeverre de besproken vorm van onderwijs... waar we dus een kwart voor één tot kwart voor één voor hadden... vergelijkbaar is met de vrije school. Ja. Um, er zijn heel erg veel uh, schoolsystemen. Ook Montessori en, en Jena-plannen. Ja, Montessori zich, moest ik ook aan denken. Ja, die, die zich wel richten op het uh, kind. De ontwikkeling van het kind. Nou is Montessori wel weer een methode. En dan hoor je een methode te volgen. Um, en ik denk dat de methode niet altijd bijna per definitie niet voor iedereen goed is. Maar um, wat ik wel uh, hoor en begrijp... is dat, dat ook de, de vrije scholen zich steeds minder vrij voelen. Omdat zij ook moeten voldoen aan alle eisen... die uh, door, uh, ja, door de inspectie of door eigenlijk de wetgeving wordt gesteld. Ja, maar dat is natuurlijk met alle initiatieven waar je, nu, waar je het nu over hebt... dat je wil een verandering creëren. Ja. Maar uiteindelijk moeten dan ook de wetten natuurlijk mee veranderd worden. Ja, en dat is eigenlijk ook waar ik... Waar ik iets mee wil doen, dat er gewoon meer vrijheid komt voor soorten initiatief. En ja. de scholen die ik eerder noemde, dat zijn uh, particuliere scholen. Dus die bekostigen zichzelf. Dus ouders die, die, uh, moeten zelf een kleine bijdrage doen. Maar dan nog moeten zij aan een aantal doelen voldoen. Want anders worden, uh, worden gewoon zelfs ouders op dit moment voor het gerecht gesleept. omdat zij hun kinderen op een niet-school hebben. Ja, ja, ja. Het hebben... lijkt me ook wel moeilijk, want ik begrijp ook wel dat een overheid. Weet je, is ja. ook wel verantwoordelijk natuurlijk voor het ja. welzijn van een kind. Ja. Dus maar de vraag ook is. vinger aan de pols houden. Uh, begrijp ik ook. Uh, maar de mate waarop op dit moment wordt uh, de vrijheid wordt ingeperkt. Kijk, wat, ik, wat, ik, wat mijn probleem is, dat uh, het geeft een vorm van schijnzekerheid. Want als we nou maar testen, dan weten we het. He, meten is weten. Ja, ja. Maar dat durf ik heel erg aan de kaart te stellen. Want wat meet je dan precies? Meet je nou echt succes? Meet je uh, dat iemand daadwerkelijk vak beheerst? Wat meet je? En, en uh, ja, ook die normeringen. Het, het, het het past niet meer. Dus ik begrijp dat je verantwoordelijkheid neemt. Dat vind ik ook heel goed. Maar het ja, de, ik denk dat er heel veel meer resultaat geboekt wordt... als er meer verantwoordelijkheid wordt gegeven. Aan de kinderen. Aan scholen, aan kinderen, aan leerkrachten. Om, ja, weet je, uiteindelijk gaat het om mensen. Ja. En mensen passen eigenlijk per definitie niet in een hokje, Niet in een standaard. Niet echt in een systeem. Er wordt veel op gereageerd, ook van mensen uit het onderwijs. Ik ga zo bellers erbij halen. Ik wil nog even één uh, tweet waar jij zelf gelijk op reageerde. Iemand twitterde 4 tot 18. Dat kwam in het eerste uur aan de orde dat je zei... er is een school in Amersfoort waar kinderen van 4 tot 18 op zitten. En die dus geen klassikaal onderwijs hebben. Ja. Maar niet, dat, dat groepsonderwijs is van groep 1 tot en met 8. Ja. En iemand reageerde daarop door te schrijven... van 4 tot 18 klinkt geweldig. Behalve als je die hele tijd gepest wordt. En dat is natuurlijk vaak voor kinderen... op het moment dat ze van het basisonderwijs naar een middelbare school gaan... Ja. Het moment om te hopen als ik gepest ben van nu begint een nieuw leven. En dan ja. zit je dus veertien jaar op dezelfde school. Waarop jij gelijk zei, wordt daar niet gepest op de ja. school die jij noemde? Ja, heel interessant. want uh, grappig, Ik heb zelf op een uh, wel heel goede school gezeten. Europese school in Bergen. Maar daar uh, waren de klassen wel. Maar uh, daar ging het juist vanaf heel jong door tot oud. En op een gegeven moment ik was ook een beetje anders. Dus ik, uh, ik lag op een gegeven moment minder goed in de klas. En dan kom je er inderdaad niet meer vanaf. Dat klopt. Was dat dat je maar. anders? Ja. Ik was anders. Ik, ik zat niet in die buurt op school. Ik, uh, ik hield me met andere dingen bezig dan uh, mijn klasgenoten. Dus ja, ik was een beetje een buitenbeentje. En dat uh, was prima, want ik had een fantastisch leven buiten school. Maar het is wel zo dat als je eenmaal niet in de klas ligt... en dan doorgaat met die klas... dat het dan best wel niet zo ja. heel leuk kan ja. zijn. Maar uh, het interessante is, als we even teruggaan naar deze school... waar, waar uh, gerefereerd wordt... Um, op die scholen uh, wordt niet gepest. In de zin dat... Als er gepest wordt, wordt dat direct aangekaart door uh, degene die zich gepest voelt. En uh, dan wordt het direct de volgende dag besproken in een um, ja, juridisch comité, noemen ze dat dan. En dan wordt echt gekeken naar de complete situatie. Van wat is hier gebeurd? Wat, wat, wat, wat hield het in? Het probleem. En, uh, en dat comité voor de duidelijkheid, dat zijn dat zijn docenten? Do ja, dat zijn uh, volwassenen en leerlingen zelf. Die, die zitten zelf in dat comité. En dan wordt er tegengekeken, oké, okay, wat uh, kunnen we hier nou... Uh, wat kunnen we nou doen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt? En is er een sanctie nodig? En als er een sanctie nodig is, dan bestaat het bijvoorbeeld uit... een half uur schoonmaken of iets doen voor de school. En daarmee, en dat is het interessante, die scholen zeggen... ja, pestprotocol, dat hebben we helemaal niet nodig. Want er wordt niet gepest in de zin als er wordt gepest... Want natuurlijk, wordt, het direct echt er tegen wordt het direct in de kiem gesmoord. Andere tweet nog, veel inspiratie. Ik ga nu slapen, morgen vroeg met de klas verder met gelukskunde. Ja. En transitie. Ja, is dat een. Uh, ik weet niet of het serieus is of. Uh, maar gelukskunde? Is ja, nou er, een is een, uh, uh, er is een, uh, een vak. wat ontwikkeld is door. Uh, door een aantal mensen. En de hebben dat gelukskunde genoemd. is dus ook een vak slimmerkunde. En uh, ja, die, dat gaat heel erg over zelfreflectie. En. Uh, en uh, waar sta je nou eigenlijk? En wat vind je nou interessant in het leven? Ja, het grappige is. Um, er zijn heel erg veel uh, mensen om mij in om mijn omgeving... Hè? dertigers die allemaal aan de coaching zitten. En uh, Het bedrijfsleven grossiert natuurlijk in uh, personal ja. development in loopbaan cursussen. Loopbaantrajecten. Noem maar op. Ja. Ik ken bijna geen mensen meer om me heen die niet coaching hebben. En ja. eigenlijk als je er naar kijkt... Is dat allemaal, gaat het allemaal weer om jezelf terugvinden te Om weer te kijken van ja, waar sta ik nou eigenlijk voor. Want dat zijn we kennelijk een beetje kwijtgeraakt. Dus we vinden het heel normaal dat dat niet gebeurt. Maar ik denk dat dat komt omdat we dat echt zijn kwijtgeraakt. En waarschijnlijk in die schooljaren... Dus waarom beginnen we daar nou niet al veel eerder mee? Joh, waar sta jij eigenlijk voor in het leven? Wat, maar kan wat... je dat op zo'n jonge leeftijd al weten waar je voor staat? Nee, dat denk ik niet. Maar je kunt het is, je kunt er niet een volledig antwoord op hebben. Maar je kunt wel begrijpen wat de dingen zijn die meer of minder bij je passen. En daar op voortbouwen. En daar uh, dat in gaan zetten in plaats van iets na te streven wat helemaal niet bij jou past. Ja, wat hey, nou zo hoort. Ja, ja, ik nou, weet het van mijn, mijn oom, die uh, functioneerde vroeger totaal niet op school. En die wilde het loodswezen in. En die haalde de ene onvoldoende na de andere. En op het moment dat hij op het loodswezen zich kon gaan richten... was dat echt uh, ja. één groot succesverhaal. Gewoon Interessant, dat hij zich eerder niet lekker voelde... Ja. en daarna kon ja. doen waar hij zich gelukkig in ja. kon. Ja. Ja. We gaan uh, Paul er eens bij betrekken om te beginnen. Paul, goeienacht. Goedenavond. Goedenacht. Hallo. Jullie, ben jij leerkracht? Geef je les of niet? Uh, nee, nee, nee, nee, ik, uh, ik ben geïns geïnspireerd aan het luisteren, zou ik zeggen. Ja. Uh, ik wil eigenlijk even wat Want Jullie hebben in het, in het gesprek eigenlijk twee kanten. De vrije kant even, heel bot gezegd. Mm -hmm. En de, de, de methode... ...voor CITO en de, de hokjes en dat soort ja. dingen. Ja, traditioneel. Uh, wij komen uit uh, Krimp aan de Lek en daar hebben we een, uh, een Vanita onderwijs Hoe? Daar Vanita. Vanita wan, met een W. Oké. Okay. En dat is eigenlijk een beetje een combinatie daarvan. Zij, uh, zij hebben wel de richtlijnen van CITO en, en de overheid... ...maar de kinderen worden heel erg uh, gestimuleerd en betrokken in de creativiteit en wat kunnen de kinderen zelf... en wat zitten in de kindertjes zelf. En, en hoe dan doen merk je dat? dat? Dat onze kinderen um, heel erg uh, daardoor gestimuleerd worden ook. Uh. Want, want hoe doen ze? Hoe worden kinderen gestimuleerd? Uh, nou, we hebben uh, uh, elke week zijn er een aantal vanita-middagen. Dus dan hebben we bijvoorbeeld een kunstenaar op bezoek of een uh, timmerman of uh, een uh, muzikant of soort. En dan gaan we alle kinderen uh, op een aantal klassen gaan met die muzikant of die persoon aan de gang. Daar komen projecten uit voort en daarin gaan sommige kinderen natuurlijk dan een beetje naar boven drijven. Van, nou, die zijn muzikaal wat meer onderricht. Of iemand die de timmer helemaal terecht vindt, zou ik zeggen. En zo is er elke week. Zijn er wel uh, dingen waardoor kinderen gestimuleerd worden om creatief uh, zich te ontwikkelen. Niet alleen maar van het rekenen en de taaldingen. Terwijl ja. ik als papa dat wel belangrijk vind dat dat ook gebeurt. Ja, geef je, je los ja, fantastisch. Ik, ik denk dat... Kijk, uh, creativiteit is heel lang uh, gezien. Of in ieder geval, ik heb daar ook wel last van gehad als... Uh, oh, dat is kunstzinnigheid. En dat uh, betekent dus tekenen en handvaardigheid en dat soort dingen. Maar als je over nadenkt, uh, creativiteit heeft heel veel te maken met expressie. En uh, hey, ik sta wat regelmatig op een podium. Dat gaat allemaal over expressie. Wil je je verhaal aankomen, dan, dan heb je daar heel veel expressie voor nodig. En ja, taal en woorden is maar een vorm van expressie. Terwijl, ja. Uh, ja, dus, dus het is geweldig dat daar dat heel veel ruimte voor is en dat het ontwikkeld wordt. En ik zie dat gelukkig wel veel, bij veel meer scholen, dat, dat ze dat wel proberen. Alleen, ja, het is... Uh... Het, is het is ook moeilijk om, om het uit de kind uh, te halen als je het niet herkent. Zo maar. en We hebben hele gedreven uh, leraren en leraressen zie dat dat licht waar jij het over had, Claire, <laughs> ook in de ogen heeft, weet ja. je wel. Waar je dan ziet van, uh, ja, maar uh, daar zit nog dat in en dat in en we gaan dat proberen. En zo zit mijn dochter ineens te Ja. <laughs> je weet niet wat je meemaakt <laughs> met haar, of niet? Zeg je? Je weet niet wat je meemaakt met haar, dat ze dat in één keer aan het doen is? Dus. Nee, maar het is leuk om, te, om dan zo je kind te zien, zo zeggen. Ja. Daar komt er weer, weer, weer wat uit. Ja. En um, ja, mijn zoon, die ik in eerste instantie niet zag op een podium... die gaat poppenkast spelen voor, de, voor de, de kleintjes. En die is een volleerd acteur ineens. En dan denk je, wow, dat zit er ook in. Ja. Ja. Hebben jullie er bewust voor gekozen voor die school? Of was het meer, de, hij is in de buurt en dat komt wel heel mooi uit? het uh, is een combinatie. We hebben een heel klein dorpje... En je moet je voorstellen, dat is echt zo'n oude ot en school met Amsterdamse stijl uh, ge gebouwd. En dat was de charme. En dat bleek gewoon ook nog eens een keertje een geweldig stel mensen te zijn die deze die school uh, runnen. Nee. En um, die, dat onderwijs is eigenlijk door één iemand geïnitieerd ooit. En die heeft daar een, uh, een prijs voor gewonnen. Van het ministerie. En het ministerie heeft uh, een subsidie toegewezen en gezegd, nou prima, ga je dat dan maar doen, als je dat zo goed kan. Okay. Inmiddels bestaat het, uh, geloof ik, 15 jaar nu. En, en er worden ook wel degelijk CITO-toetsen dan nog gedaan? Het is ja, echt de komende. We combi. moeten CITO-toetsen hebben. We hebben ook gewoon CITO-scores en uh, entree-toetsen die er gaan komen nu. Voor, je, uh, voor mijn oudste dan. En wat vind je daarvan? En, en ik vind op zich, vind ik het uh, goed dat er een basis ligt. Okay. Um, ik, ik ben zelf voor mijn hobby ik, zeggen, uh, uh, dus ik vind dat je dan uh, de basisprincipe van drummen moet je leren. Mijn werk is televisie, uh, ik ben producer en ik vind dat je een aantal basisdingen eerst moet leren voordat je de wijdere dingen daaromheen ook kan gaan verkennen. Ja, mooi gezegd. Ja, geïnspireerd? Ja, ik ik, ik, ik uh, ja. beide. Ja, Fijn, beide. dank. <laughs> ik <Claire> kler ook dus. <laughs> Toch? Jij bent ook. Uh, ja, ik, ik, ik hoor. Uh, dit is wel wat uh, ja, moderne oude, uh, Ik hoor het heel veel. Ik, ik kom het veel tegen. Alleen, ja, ik blijf wel nog steeds van mening van. Oké, okay, waarom? Uh, kijk, is is klassikaal aanbieden. Uh, is dat per se de juiste manier van leren? Dus kijk hoe je zelf leert. Uh, dan, dan helpt het volgens mij niet per se... om precies op allemaal op hetzelfde moment te, nee. le te moeten leren lezen. Hey, ik, uh, en ik vrees ook dat best wel een groot aandeel uh, dyscoculie en dyslexie veroorzaakt wordt... omdat een kind op een moment dat hij er wellicht nog niet aan toe is... geforceerd moet, le moet lezen. Ja. En... Um, ja, ik, dat, dat wordt kennelijk ook gestaafd door onderzoeken. Dus ik, ik ben daar heel geen geïnteresseerd. Want, ja, weet je, nogmaals, mijn eigen kinderen... die zijn zo verschrikkelijk verschillend. En we vinden het heel normaal dat tot vier jaar... ze, ze compleet andere tijdstippen dingen leren. Ja. Maar op school moet ja. iedereen ja. eens op hetzelfde ja. moment... hetzelfde ding leren. Ja. En daar vraag ik me af of dat nou gezond is. Maar je, moet ook, je kan ook de, de, de bal uh, andersom uh, werpen. Mijn dochter die was al uh, heel vroeg avi uit met lezen. Ja. Dat is dan een bepaald niveau. Ja. Um, en dat wordt gesignaleerd door de leerkracht binnen het klassikale. En uh, dan wordt er op een ander moment, of op een uh, bijvoorbeeld uh, uh, het moment dat zij weer dan A4-4 gaan lezen. dan werd mijn dochter aan Harry Potter gezet. Ja, geweldig. En daar kreeg ze dan vragen over ja. later. Ja, fantastisch. Uh, en of dat wel of niet goed is, dan doet ze wel klassikaal mee. Ja. Maar er wordt een, een vorm gevonden waardoor zo'n kind uh, die wat beter is dan ook gestimuleerd wordt. En de kinderen die wat minder zijn, zoals je dyslexie hebt, um, ook gestimuleerd wordt. Alleen en dat dan is, dat is een nieuwe vraag. En dan denk ik volgens mij gaan we dan weer een nieuwe discussie in. Er zijn zoveel kinderen die uh, het heel zwaar hebben uh, op school. Ja. Um, en daar nu, nu steeds minder mogelijkheden voor krijgen om, uh, om toch te ontwikkelen. Ja, ja klopt. En ik heb het geluk dat mijn kinderen dat niet hebben. Dus ja. Uh... ja. Nee. ja laten we ook nou. wel weten, niet voor iedereen is per se het hele vrije heel goed. Nee, en, daar en... hebben het eerst natuurlijk over ja, gehad. En, ja, en ik gewoon heel blij om te horen dat, dat ook deze school... en het is echt niet de uitzondering hoor, het is natuurlijk makkelijk om dit extreem te trekken... maar er zijn gelukkig heel veel scholen die heel erg naar de kinderen zelf kijken... en binnen de, de, de wetten of binnen de regels hun, hun vrijheid zoeken en vinden. Ja. En deze school zou het horen ook. En dat, dat is fantastisch, want uiteindelijk gaat het om het kind. Paul, mag okay. ik jou danken voor je bijdrage? Wederzijdig, dank jullie okay. wel. En veel plezier nog. Hè? Fijne nacht. Ja. We kregen een Geen mail dag. van uh, Pien van Gemert. En die hebben we ook maar gelijk uh, eventjes gebeld. Uh, Pien, nacht. Ja, goeienacht. Jij, jij, uh, je mailde ons met zou de revolutie niet verder doorgetrokken moeten worden... naar ook de BSO's en de sportclubs na de school. Yeah. Want dat is ook allemaal erg traditioneel. Neem de hockeytraining yeah. in Bussen bijvoorbeeld. Yeah. Ligt het eens toe. <laughs> Nou ja, ik dacht het hele dagelijks leven van, uh, van de kinderen uh, zit misschien niet helemaal meer zo in elkaar zoals wij het zouden willen. Ik, uh, ze begon volgens mij met het voorbeeld uh, dat ze zelf ook veel haast heeft. Nou, dat heb ik ook als je werkt en je kinderen. En ik zou ze met alle liefde niet in zo'n systeem willen, willen gooien en een kwartier lang uh, dat boekje willen zien draaien. Alleen, we hebben altijd haast. We nee. zijn aan het werk, de kinderen moeten snel naar school... daarna naar de BSO's, ophalen. Uh, nou ja, iedereen kent het wel... Dus ik denk dat je, als je echt een revolutie wil hebben, dat kinderen uit die systemen komen en zelf hun eigen ritme gaan vinden in uh, wat ze gaan leren en hun eigen tempo daarin zoeken, dat we het veel meer moeten doortrekken naar hoe hun hele dag eruit ziet. Dus ik mailde al dat ik een voorstel had van moeten we niet een revolutie inzetten dat er altijd één ouder is die geen haast heeft op, uh, op de dag. Uh, en inderdaad, de BSO's en, en de sportclubs zijn nog heel traditioneel. Uh, BSO's zijn toch in het rijtje lopen, in het busje, aankomen, uh, met z'n allen een koekje eten, één koekje, één <lacht> kopje thee. En dan moeten ze aangeven in welk kamertje ze willen spelen. Maar ja goed, en dan moeten we binnen tussen half zes en zes uur mogen de ouders de kinderen ophalen. Niet eerder, niet later. Maar uh, hoe zou je het nou dan ja, willen? Hoe ik het zou willen, ja? nou, dat we toch meer een systeem hebben in Nederland... dat we als ouder toch meer onze verantwoordelijkheid kunnen nemen en willen nemen... om wat minder haast te hebben. Ja, maar even kinderen. op die BSO ook gericht. Wat zeg je? Op, op die BSO bijvoorbeeld gericht. De hele dag ja. in en uitloop en neem een boterham of een koekje wanneer je zin in hebt. En als je de tien wil, neem de lekker tien. Nou, ja, kijk, er zijn natuurlijk grenzen, maar er mag wel, de grens mag wel iets opgezocht worden. Er zijn bijvoorbeeld regels dat kinderen die vijf jaar zijn, die mogen twee boterhammen eten. Kinderen die zes zijn, die mogen drie boterhammen eten. Ja, zo gaat het. En dan moet je in staan van... nee, mijn kind moet groeien, dus ik wil dat hij vijf boterhammen eet. Omdat de meeste kinderen te veel eten, blijkbaar. Maar, ja, ja. maar goed, dus er kunnen natuurlijk wel grenzen opgezocht worden... Um, maar ook bijvoorbeeld in het uh, de kleine dingetjes kun je proberen met van mogen ouders hun kinderen eerder ophalen. Hm. Ja, waarom niet? Ja. En als we die, die hockeytraining er even bij nemen in Bussum? Ja. Wat was dat is traditioneel Nou, moet je beginnen met de een boerenclub. Groeningskamp voor het koor. <laughs> uh, maar goed, dat er zeiden natuurlijk. Ja, daar heb ik, ik, ik. ben geen sport, uh, Sportcoach, maar um, dat is nu erg prestatiegericht. Oefeningetjes uh, met je balletje om pilonnetjes rennen. Maar ja, laat kinderen eens een keertje nadenken uh, hoe je als coach zou kunnen zijn, of laat ja. ze eens een keertje uittekenen hoe een opstelling zou moeten zijn, ja. of. Uh, nou ja, zal, het zal nog veel verder kunnen waarschijnlijk... in, uh, in dat ze zelf aangeven van ja, wat ze zouden willen leren. Ja. Claire? Ja, ik ben heel erg voor uh, verantwoordelijkheid bij, bij, bij de kinderen leggen... Het verbaast vaak wat ze allemaal wel kunnen. En ik, dat, dat is in het bedrijfsleven al zo. Hè? Als je meer verantwoordelijkheid bij de lage regionen leer, neerlegt. En, en kinderen volgens mij ook heel erg zo. Dus uh, absoluut. Ik, ik vind het heel erg interessant. Ik zit nog niet in die wereld van hockey training en ik... Uh... Nee, komt nog. <laughs> ja, ik ben wel over. Van... Maar, uh, ja, ja, maar weet je, het, het, we moeten... Overal op alle niveaus moeten we heel erg naar onszelf gaan kijken. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En is dat ja. nog wel, past dat nog wel bij wat er nodig is? En, uh, nou ja, precies. Ja. Want dat is eigenlijk wat, wat de kern van jouw verhaal is. Hè? Ja. Want je kunt kinderen wel klaarstomen voor maatschappij. Maar eigenlijk sluit het niet meer aan bij wat we later van ze nodig hebben. We ja, hebben managers of leidinggevenden nodig die out of the box denken. Die op een andere manier tegen wereldproblematiek ja. aankijken. Ja. Dat is waar je het allemaal voor doet. Ja. Nou ja, en die, ik neem aan dat je ook die vertrouwen op, op hun eigen intuïtie, op hun eigen kompas, beslissingen durven nemen, ja. omdat ze nou ja, zelfvertrouwen hebben of, of denken de goede kant op te gaan. Ja. Of, nou ja, ja precies. Maar we hebben daar geen tijd voor. Dus je kan het wel op school doen, maar de, he de hele dag eromheen ja. is toch bij veel kinderen erg gehaast. Ook bij mij hoor. Maar is dat, dat is toch een keuze, die ouders maken? Of je hebt toch de mogelijkheid om dat niet te doen? Weet je, de de, de, de, de ouders waarvan bij wie een van de twee niet werken, zijn zeldzaam. Maar dat is wel een bewuste keuze dan vaak. Ja, nee, maar ook een keuze die opgelegd wordt door het systeem, eigenlijk, Precies. waar we onszelf in hebben. Precies. Kijk, ook ik ben opgegroeid met, uh, en waarschijnlijk jij ook, met TH Studeer Techniek. Dat is weer onze Sim. tijd. We moeten gaan studeren, we moesten gaan werken. Uh, Vooral als vrouw, je, je moet mee. Het zit toch, is toch erg opgelegd ja. om dat toch te doen. Ja. En dan kan je wel zeggen, vrije keuze. Maar er, er zijn toch allerlei stemmetjes in de hoofden plaats van onze generatie, ja. om dat toch op die manier uh, te doen. Dus je zou ook bij ouders al een hele, ja, wat je zegt, mindset... Echt, nou ja, dat wil ik nog zeggen. Maar... Het is natuurlijk wel die generatie... onze generatie ja. dan ook, een dertiger, waar, waar dus die verandering moet gaan gebeuren. Dus als ja. wij zeggen, ja, maar ja, zo ben ik ja. nou helemaal opgegroeid... Ja. dan veranderen ja. we zelf ook niet. Ja. Ja. ja, nee, nee. En ik zou met alle liefde mijn kinderen zelf hun bakjes willen laten vullen voor school... of zelf hun tasjes laten vullen... Er is die tijd voor. Ja. <laughs> ja, dat lukt niet. Nee. Ja. En dan weet ik zeker dat als bij wijze van spreken... mijn opa en zouden, zouden luisteren, die zouden zeggen... ja, daar heb ik geen ja. tijd voor. Dan maak je daar tijd ja. voor. Ja. Ja. Ja. ja. Het is ja. inderdaad wel... we hebben onszelf natuurlijk gewoon door alle mogelijkheden... door de welvaart natuurlijk ook van alles uh, aangemeten. En, en Want er, er ja. was heel veel geld, dus kon je... Uh, ik spreek al bijna in de verleden tijd. Kon je je kinderen naar de BSO in de crash sturen? Ja. Hè? Ja. Dat wordt natuurlijk wel een stuk moeilijker. Nou, goed, wij zijn ook daardoor, door wat we het ma maatregelen gaan nadenken... kunnen we informele opvang gaan regelen van onze kinderen... en ze niet meer naar de BSO sturen straks en naar de crash. maar gewoon met andere ouders uit de buurt gaan regelen. En, ja. en wij inderdaad, wij, wij, wij kijken onszelf ook wel eens aan... van jeetje, dan moeten weer die kinderen in die auto... en, en weer ergens naartoe en, en ja... Maar het interessante ook weer wat ik eerder noemde, die statusladder. Van waar doen we het eigenlijk voor? Ook heel erg veel is natuurlijk Precies. gedreven door uh, omdat het eigenlijk zo hoort. En, en omdat andere mensen het van ons verwachten. En er is ook een hele ja. belangrijke financiële uh, drijfveer. Maar uh, inmiddels merken we steeds meer van ja, wat, wat brengt ons dat dan? Ja. En ja. er is steeds meer behoefte aan, aan echtheid, aan eigenheid. Aan, ja, jongens, weet je, ja. de, ik vind het niet meer belangrijk. En, en we kunnen niet langer zo doorgaan. Is de generatie na ons, de twintigers, zijn die zich daar al meer van bewust? Ja, veel meer. Er is geen twintiger die als belangrijkste arbeidsvoorwaarden geld stelt. En dat was voor generaties wel een verandering. Pien, mag ik jou heel erg bedanken? Je kunt gaan slapen. Begreep ik, Morgen weer veel te doen, hè? Welterusten. Bedankt. Dag hoor. Jan Verbies die mailde. Toen we het even hadden over die drukte. Over die drukte hè, het haast hebben. Uh, over kinderen die tegenwoordig ook uh, van alles moeten. Hè. Kinderen die op sporten tegelijk worden gezet. Daarnaast nog muzieklessen volgen op meerdere instrumenten. Een vorm van goedkope kinderopvang. Kan je het bijna noemen. Dus je ziet het ook terug in het gedrag van die kinderen. Ze laten steeds meer over zich heen komen. Jongetjes van vijf. Die zeggen dat ze niet kunnen meevoetballen. Omdat ze hun scheenbeschermers zijn vergeten. Normale jongetjes gaan gewoon voetballen. En denken helemaal niet aan dat soort dingen. Nou, over de drukte dat kinderen agenda bij moeten houden tegenwoordig voor alle afspraken die uh, de ouders al hebben gemaakt om ze ergens onder te brengen. Kortom, druk, druk, druk. Hij eindigt met een mooie Engelse zegswijze. It takes a village to raise a child. Ja. Ja, absoluut. Ik, uh, weet je, het is niet voor niks dat dat uh, dit onderwerp zoveel reacties oproept. Uh, en dat ook er zoveel mensen zeggen van, ik wil meedoen, ik wil hier bijdragen. Ja. Het is gewoon een heel vruchtbare grond. En en Inderdaad, we voelen ook allemaal van joh, we moeten terug naar een heel ander soort waarde, of misschien wel waarde. Niet van vroeger was alles beter, maar er, er zijn wel wat kernwaarden, uh, ja, ja. denk ik. Die, immateriële waarden. Ja, immateriële waarden die eigenlijk van alle tijden zijn waarschijnlijk, waar we toch wel heel erg naar terug verlangen. Ja. Uh, maar wel op een niveau waar he, die wel weer past bij deze tijd. Maar dat it takes a village to raise a child, ja. Uh, Kijk, ik vind het een gelukkige omstandigheid dat, dat uh, mijn ouders uh, onze kinderen twee dagen in de week kunnen uh, uh, ja, opvoeden uh, ja, en begeleiden ja. opvangen. Uh, die wonen helemaal in bakken. In kasten, uh, aan de andere kant van het land bijna. Dus, uh, maar ik vind het bijzonder dat dat kan. En ik zie wat een waarde dat heeft. Zowel voor mijn kinderen als voor ons als voor hen. Ja. En uh, ja, ik. ik dat zou er zoveel meer kunnen doen. En ook het, het al, al oude uh, meester-knecht, uh, um, eh, gildes, uh, vakmanschap. weer op zo'n manier weer leren. Um, ja, ik, ik, ik, ik, zou dat, ik zie dat, dat dat heel veel waarde heeft als dat weer uh, in ieder geval terug zou kunnen komen. Heb je ook het idee en... dat het ook echt wel gaat. Weet je, dat merk ik nu ook aan Pien, die ook duidelijk ideeën ja. heeft. en tegelijkertijd wel dingen als een soort voldongen feit ziet. Ja, zo ja. zit de maatschappij nu eenmaal in elkaar. Ja, maar nou, eenmaal dus in het elkaar. constateren dan... is één ding, maar. Ja echt ook gaan veranderen. Ja. Kijk, wij zitten er nu ook over te filosoferen. Ja. En uh, ja. het is jouw missie ook om echt ja. de wereld te gaan veranderen. Is het reëel? Ja, natuurlijk. Anders ga je het er niet aan beginnen waarschijnlijk. Maar Ja, nou, maar het is ook al aan het veranderen. En, en wat ik zeg, het is heel vruchtbare grond op dit moment. Want iedereen voelt wel dat het niet anders meer zo kan. En, en er is wel heel erg veel verandering ingezet. Um, alleen, um, zeker in de onderwijswereld... En van de dingen die ik zeg, er zijn allerlei onderwijsvernieuwers die zeggen: ja, dat zich wel jaren, dat is allemaal niet nieuw. Alleen het komt op een of andere manier nog niet aan de oppervlakte. Nee, dat, ja. Bij, bij uh, voornamelijk ouders en, en kinderen zelf. En dat is denk ik ook wat ik wil bijdragen: ja. dat ik hier heel veel bewustzijn voor kan creëren. Want het begint bij bewustzijn en dan pas kun je ook echt niet actie gaan nemen. Als je het niet weet, dan kun je het niet veranderen. Arti stuurt een mail uh, om, met, we, met weer iets waar, waar hij zelf gebruik van heeft gemaakt. Ik werk zelf op een BSO, waar die dus aan werkt. In de wijk waarin ik werk gebruiken wij De Vreedzame Wijk. Het project streeft ernaar dat kinderen meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen. Kinderen leren om zelf conflicten op te lossen, beslissingen te nemen... en democratische burgers te worden. Dit project wordt en op scholen gebruikt, en op de BSO, en op de sportclub. Ken die het, De Vreedzame Wijk? Nee. Klinkt mooi. Nou, dat is ook weer iets om je, ja, om je in te verdiepen. Ja. Schrijf, hem, uh, schrijf hem even op. Uh, is het... Um, een, een stemmetje in mij zegt... moet je kinderen zoveel verantwoordelijkheid willen geven? Waarom niet? Ja, ik zit er zelf over te denken van... Is het, uh, uh, dat, dat, dat zorgt voor tegenslag misschien. Dat geeft het op zich niet. Maar is het ook niet fijn om ze juist als kind... totaal onbezorgd even mee te kunnen uh, laten nemen? Aan de hand te nemen, zeg maar. Ja, maar dat sluit er ook niet uit... Ik, ik kijk maar tot vier jaar, dan doe je dat bij je kinderen. Dan geef je ze een veilige uh, omgeving waarin ja. ze hun fouten kunnen maken, waarin ze van, van de stoel kunnen vallen, uh, zich kunnen stoten, uh, vingers kunnen branden zonder brandwonden te krijgen bij spreken. In ieder geval waarin ze gewoon kunnen leren van hun eigen fouten en leren op hun eigen manier. En hun eigen leerproces leren kennen. Ja. En, en ja, dat, dat, dat, daar leren kinderen heel veel. En um, waarom zouden we dat, je dat je niet doortrekken? Ja. Nou ja, je hoort natuurlijk vaak kinderen moeten al zoveel tegenwoordig. Ja. ja. Klopt. En moeten ze dan niet nog meer als je ze zelf ook nog in onderwijs gaat laten meebepalen? Nee, nou ja, ze moeten een heleboel dingen niet meer. Dat scheelt. Want je moet niet meer in de klas zitten om van een leraar eindeloos rijtjes te leren stampen. Ja. Um, dat scheelt een hele hoop tijd als je dat niet meer hoeft. Maar die rijtjes moet je uiteindelijk wel kennen. Waarom? Nou ja, dat, dat hadden we natuurlijk in het eerste uur over. Van in hoeverre je gewoon basisvaardigheden hebt, nodig hebt. Er stond ook nog een... Ja, maar een wat is een basisvaardigheid? Uh... Is dat een rijtje of is dat uh, goed kunnen lezen... om uh, je goed te kunnen uitdrukken? Of om, ja. om, om, om kennis tot je te nemen? Nou, dingen ding en... is, ik weet niet of heb je het gelezen van Alain Truijens? Die stond nee. uh, afgelopen maand, oh, gisteren was dat... Um, in de Volkskrant. Ze zei, je kunt pas... Het ging over, over, over die nieuwe methodes, hè, die 21ste eeuwse skills... waar we het over hadden, die mm -hmm. vaardigheden en de derde dimensie. Um, zij schrijft ook van meer nadruk op vorm en inhoud dan op in... Of, meer nadruk op de vorm en de methode dan op de inhoud. Mm -hmm. Creativiteit en kritisch denken... precies wat onderwijs moet stimuleren, prima. Maar je kunt pas iets nieuws verzinnen... en zinnige kritiek leveren als je ook ergens echt iets van af weet. Ja, dat klopt. En de vraag is, hoe leer je dat? Kijk, als ik gewoon kijk... Uh, als ik leer, ik ben nu... Bij uitstek, ik ben een leerproces ingegaan. Ik ben aan het leren wat hier allemaal speelt. En, en wat dat betekent enzovoort. Wat doe ik? Ik ben niet uh, naar een school gegaan om uh, zes uur per dag stil te zitten. Om van iemand in lesblokken van vijftig minuten instructie te krijgen over wat hier speelt. Wat ben ik gaan doen? Ik ben met heel veel mensen gaan praten. Ik ben uh, heel veel gaan uitzoeken. Ik ben op internet gaan zoeken. Ik ben boeken gaan lezen. Ik ben uh, maar gewoon losgegaan. En ik maak fouten. En ja. zo maar je leer denkt ik. dat kinderen dat ook doen? Nou, dat is wat kinderen al doen, van ja. nature. Kijk, als kinderen leren om, uh, uh, om een boomhut te bouwen... dan gaan ze niet eerst instructie krijgen in hoe bouw ik een boomhut. Ze gaan, zich vragen, gaan vragen aan hun vader of aan wie dan ook, hoe bouw ik dat? En ze gaan zelf timmeren en maken een fout. En dus, um, dat is een andere manier van Ja, leren. kijk, ja. er is geen volwassenen die we het aandoen. Om zes uur per dag stil te moeten zitten in de schoolbank om in blokken van 50 minuten lesstof aangeboden te krijgen. Ja, dat is ik zelfs een, een, een ted talk eh, Technology Entertainment Design, die, die, die, die ja, inspirerende dus speeches. Inspirerende, ja, ja, die zijn maximaal 18 minuten. Nou, daar is toch een reden voor. Ja. Namelijk dat de maximale uh, attention span, hoe zeg ik dat in Nederland? Aandachtspannen. Aandacht, ja. Dat dat. Uh, die is maar 20 Spanningsboog minuten. Spanningsboog voor mensen. Ja. Spanningsboog. Ja. Ja. En. Uh, ja, 50 minuten is gewoon wel erg lang. Oké, okay, duidelijk. We gaan naar Chris toe. Wie heeft gebeld? Chris, goeienacht. Hallo. Hallo. Vertel. Ik zit Jij was enthousiast? Ja, ja. Ik zit met grote aandacht te luisteren naar jullie programma. Ik heb uh, 30 jaar les mogen geven. En ja? heb helaas door ziekte afscheid moeten nemen van het onderwijs. Maar ik heb met. Uh, ja, ik zit nog regelmatig met kromme tenen. Wanneer mijn leerlingen mijn kaartjes sturen mee... kom alsjeblieft weer terug, want dan krijgen we weer normaal les. Ja. En wat ik in jullie verhaal hoorde... dat heeft voornamelijk nog plaats gehad voor het uh, lager onderwijs. Ja. Maar wat heel veel geldt, is toch wel... Uh, directies van scholen die zijn doodsbenauwd voor de inspectie. En uh, wat onze kinderen missen in heel veel opzichten... Ik zeg niet dat de kinderen de vaardigheden missen, maar wel de mensen die het onderwijs uh, beheren. Dat is praktisch uh, realistisch denkvermogen om de kinderen structuur bij te brengen. Hoe pak je nu, op welk niveau, welke zaken aan? En dat, dat vermogen dat ontbreekt eigenlijk bij de leerkrachten, zeg je dan? Of niet? Nou, de leerkrachten zouden in een groot aantal gevallen wel willen, maar... De inspectie is een soort zwaard van Damocles wat boven het hoofd van de organisaties hangt. De scholendirecties zijn doosbenauwd voor uitslagen van testen die in uh, verschillende landelijke bladen komen. Uh, de cito -toets. Nou, Als je bijvoorbeeld kijkt naar de citotoets, daar heb ik me al die jaren al over verwonderd. Over gestuurde vragen uh, waarvan je denkt wat is dit voor onzin ja. als een kind. Jullie hebben het al aan de orde gebracht op een andere manier tot een goede oplossing komt... en er wordt niet, wordt niet meegenomen... Hey, dat zou ook een oplossing zijn. Nee, het systeem geeft dat antwoord aan. Zet je zo'n kind buitenspel, demotiveer je ze. Ja. En uh, het andere is... op dit moment worden een heleboel kinderen kansen ontnomen... waarbij bijvoorbeeld voorschrijdend inzicht leidt... dit is niet mijn ding, ik zou over willen stappen naar een andere uh, richting... Ja. Dan wordt ze dat ontnomen. Ja. Nou, dan zeg ik, wat is dit voor dwaasheid? We hebben uh, Nederland zogenaamd als kennisland... Uh, wordt er al de afgelopen jaren geroepen, dit zou het worden. Mm -hmm. En wat doen we? We degenereren het onderwijs. Ja. Maar heb jij het idee dat de wil er wel is uh, binnen leerkrachten? Want ik weet bijvoorbeeld... Even, kijk je bij de journalistiek, dat zijn over het algemeen... en nu generaliseer ik natuurlijk enorm... maar zijn het redelijk conservatieve mensen. Ze zijn eigenlijk niet voor verandering. En dat zie je bij heel veel mensen. Maar hoe zit dat voor jouw gevoel, Chris, bij, bij onderwijs, bij leerkrachten? Ik uh, zie, ik, uh, ik heb uh, de laatste jaren veel jonge collega's gecoacht. En die willen het echt wel. Maar het gaat uh, om, uh, krijg je de gelegenheid... ik heb veel vrije tijd erin gestopt... omdat wanneer mensen iets willen... Dan, wel, ...dan ben ik gaarne bereid om te helpen. Ja. Maar het is meer de opleiding die ze hebben gekregen. Als ik, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn eigen tijd... ...ben ik afgestudeerd in 17 vakken... ...en als ik zie waar de jongelui nu mee afstuderen... ...dat is niet de fout van de jongelui... ...dat is het onderwijs wat ze niet heeft get, uh, getriggerd... ...om tot een bepaald niveau te komen. Ja. Ja. En je moet denk ik toch kijken naar... ...complementair en supplementair denkvermogen... ...eerst in je eigen gebied... ...en dan kijken wanneer je het kunt toepassen. Ja. En ik ben er nog steeds van overtuigd... ...ik krijg nog steeds mailtjes van jongelui... ...van hogeschool en universiteit... ...van meneer, we hebben heel veel aan uw uh, lessen gehad... ...we hebben daar de eerste jaren veel profijt van gehad... ...ook in manier van denken... ...en wat je nu ziet... ...dat het systeem die jongelui belemmert. Ja. En, en als ik kijk naar de vaardigheden... ...die ontwikkeld worden op dit moment in India... En in Brazilië, dan, dan zie ik daar veel meer mogelijkheden en, en in, inzicht in de bestuur, van de bestuurders dan bij ons in Nederland. Okay, is dat ook zo'n methode Kaan? Is dat ook wat in India? Aan de gang is ja, niet? De, en, en, en ook Kaan, wat, okay, nou, ja, en ook wat uh, Ratan Tata van het uh, Tata-concern, uh, als je ziet wat die op dit moment aan ingenieurs afleveren, van een zeer hoge kwaliteit... Ja. Uh, die, die ook in Europa uh, sterk concurrerend zijn voor onze jonge mensen... Dan hebben wij nog een slag dan, te slaan in ieder geval. Dan hebben wij nog een zeer grote slag te slaan. Chris, mag ik jou danken voor je het bellen? Ja, en een bedankt, uh, fijne bedankt. nacht gewenst. Ja, jou bedankt en su Claire, veel succes. Ja, hartelijk daar. dank. <laughs> Dag Echt. hoor. Okay. 0800 1121 is ons uh, telefoonnummer. Um, ik noemde net, dat is wel iets wat wel in het regeerakkoord wordt opgenomen: dat docenten naar een hoger niveau moeten worden ja. gebracht. Hè? Ja. Alleen is dat dan de vraag hoe natuurlijk en op welk gebied ze naar een hoger niveau worden gebracht? Ja, precies. Nou, kijk, um, ik geloof dat ook inmiddels uh, mensen in de politiek zich laten inspireren door, door dingen buiten Nederland. Een uh, voorbeeld dat heel vaak aangehaald wordt is het Finse systeem. Uh, want Finland is zomaar ineens boven komen drijven als best presterende. Een land als je alle... Uh, ook wel weer gestandardiseerd, testen. Ja. Maar in ieder geval als je dat... Hij staat op de zevende leidt. plaats, hè? Dus zo ja, vijf niet, of zeven, de, de, de, de, de, nou ja, Het verschilt hoe je er tegenaan kijkt. Maar uh, Finland zit bovenaan. Het interessante is, Finland heeft geen onderwijsinspectie. Helemaal niet. Uh, die liggen heel erg veel verantwoordelijkheid bij de scholen. Maar wat ze wel doen, is... Uh, uh, alleen maar academisch geschoolde uh, leraren ja. uh, in, voor de klas zetten. Zelfs bij, uh, vanaf de kleuterschool... Uh, dus het niveau is heel erg hoog van, uh, van de leraren. En uh, wat ik ook begreep, wat er gebeurt, is dat zwakke scholen krijgen de beste begeleiding. En uh, he, om juist weer op, uh, op, op niveau te komen. Om uit de spiraal om te zorgen. Ja, ja precies om op spiraal, te Precies. Dus dat zijn interessante aspecten. Ja. Uh, ja, maar vooral het, het, het ge geven van verantwoordelijkheid aan de school. Want ik hoor wel heel erg veel uh, mensen zeggen... Eh, eh, meneer nou, noemde het net ook... Uh, Chris, sorry. Dat, dat gewoon, ja, Er wordt zo weinig ruimte gegeven. En, um, ja, en ik, wat ik ook... Ik, ik noemde het al even eerder... Wat, wat er in het testrapport staat van de onderwijsinspectie. Want ik vraag me af... en dat zou ik echt als aan mensen van de onderwijsinspectie zelf willen voorleggen... Van, voelen jullie niet een beetje robots? Want het enige wat je hoeft te, te de checken zijn dingen die je prima in afvinkje in een computersysteem ja, zou kunnen als aangeven. Als een mailtje sturen met een gegevens. Precies, bedrijf. want dit is wat we hebben. Klaar. Ja, ja. En, en um, Ik vergelijk vaak uh, met, met paardensport. Je hebt In paardensport heb je de, de springsport. Dat gaat over ja, nee, heb je een balk afgegooid of niet? En ben je binnen de tijd. En de andere kant heb je de dressuursport. En dat is een zuriesport. En daar moet een geoefend oog. Kijk ja. hoe mooi dat paard loopt. En, en hoe die dat uitvoert. En wat de expressie is. En dat, ja, dat, dat is per definitie iets wat, wat je natuurlijk kunt bevechten. Want ja, jurylid A vindt het wel goed, jurylid ja, B ja. niet. Maar uh, ook juryleden worden weer beoordeeld. Dus waarom gaan we niet naar een systeem... waarmee je veel meer op dat soort uh, gebieden durft te gaan uh, beoordelen? Want dat is het, het is eigenlijk de durf om los te laten... dat je zwart op wit kunt testen. Ja. En, Weg met uh, die veiligheid ook, hè? Ja, precies. want wat voor, het is, In mijn ogen is het schijnveiligheid... Dus, en uh, ja, er, er kan zoveel, en kijk maar ook wat er in coaching gebeurt. Hè. 360 graden, reviews. Uh, waarom zou je niet als kind uh, um, overal om je heen kunnen kijken... of in ieder geval allerlei mensen in je omgeving kunnen vragen... om, om iets over jou te zeggen, waar jij bijvoorbeeld naartoe uh, zou kunnen gaan. Want het gaat ook over het klaarstomen voor, voor later. Ja. En uh, dan leggen we die verantwoordelijkheid bij een leraar... Uh, die lang niet altijd een leven buiten de school heeft meegemaakt. In heel veel leraren zijn, euh, hebben hun eigen opleiding genoten? zijn vervolgens naar de PABO of naar de universiteit gegaan. En zijn vervolgens weer direct op school aan de slag gegaan. En hebben weinig levenservaring opgedaan buiten de school. Ik zeg ja. niet allemaal, maar hè, in veel gevallen is dat zo. Dan is dat nogal wat. Als je van zo iemand ook nog eens verlangt. dat hij een oordeel kan geven of een, een inzicht kan hebben. in wat dat kind allemaal aan dingen zou kunnen gaan dat doen in het laatste leven. Zijn. Ja. Ja, die kan, ik vind dat je dat niet... Die druk die is zo hoog. We gaan er maar eens aanstaan. Als dat niet eens is waar je waar je levenservaring in hebt opgedaan. Ja. Olivier de Jonge noemde trouwens ook het, in zijn mailtje het Vincent systeem. Dat ja. dat inderdaad uh, goed werkt. En die heeft het ook over: uh, hij vindt het ook wel eens dat, de, dat het onder de loep moet worden genomen. Dat het onderwijs veel te weinig uitgaat van het individu. Ik ben ja. zelf programmeur, schrijf ik. Om zoveel collega's tegen die toch maar in de IT zijn gaan werken ja. met bibliotheken aan kennis ja. in het hoofd op een ander vakgebied. En die na hun studie heel iets anders zijn gaan doen waarvoor ze zijn opgeleid. Alleen maar omdat ze volledig Murf zijn geslagen ja. door alles wat ze hebben moeten leren. Heel veel onnodige kennis hebben. Ja. ja. ja. Nou, bij deze in ieder geval uh, de reactie. Ik, ik noemde net al even, je had het over het Finse systeem. Uh, Kees die heeft gebeld over de methode Kaan. Ik dacht, misschien is dat ook uit India, maar dat is, uh, dat is niet het geval. Kees, nacht. Ja, hallo. Wat is de methode Kaan? Ik ken um, hem niet namelijk. <laughs> nee, ik, ik, hoorde hem, uh, ik hoorde net die methode of uh, Kaan voorbij komen. En toen vroeg ik me uh, af van... Uh... Ja, is nu het gas voor mijn voeten weggemaaid. Nee, nee, nee, maar, we uh, hebben het nog niet besproken. nee Ik, vroeg, nou, ik hoorde dat uh, Claire het uh, on onderwijssysteem uh, wil uh, wijzigen. En ik denk van, ja, dan moet je toch echt wel uh, daar naartoe kijken. Van, van, ja. Ja. En, uh, uh, je hebt het over Kaan Academy, dus, dus toch? Eigenlijk van, ja, ben je er al van op de hoogte van, van de kaan Academy? Uh, maar kan Academy. je voor mij even schetsen wat het dan is? Ja, um, het komt erop neer dat... Um, Hetgeen wat er in de klas gebeurt, dus het klassikaal uh, lesgeven, ja. um, uh, uh, grotendeels wordt omgedraaid. Dus dat je, hetgeen wat er in de klas gebeurt, dat, dat verwacht wordt van de leerlingen dat ze dat thuis doen. dus uh, uh, Een gedeelte daarvan, sorry. Ja. Um, dus uh, er zijn een heleboel lessen die ja. normaal klassikaal gegeven worden. Uh, die zijn in een... Uh, computersysteem ondergebracht. Mm -hmm. uh, dat zijn door middel van video's en, en van uh, cursussen. Uh, dat zijn uh, uh, korte uh, lessen van maximaal 10 minuten. Uh, uh, uh, dat kunnen kinderen dan op hun eigen tijd uh, uh, eigenlijk thuis doen? Gebeurt, dat, ja. dat wordt verwacht dat ze dat thuis doen. Okay. En uh, wat je normaal uh, als huiswerk mee naar huis neemt, dat wordt dan op school behandeld. Okay. Waardoor uh, voor de leraar veel meer tijd beschikbaar komt... om in te zoomen op een leerling... waar hij of zij moeite mee heeft. Dat is duidelijk. Gebeurt dat al in Nederland, Claire? Waar je over spreekt, het is de Khan Academy. K-H-A-N-N. Het is gestart door een Indier die les is gaan geven... en dat op video heeft opgenomen en die is op YouTube gaan zetten. En Het wordt inderdaad ingezet door scholen... om het concept wat je noemde heet Flip in the Classroom... Dus flipping is echt omdraaien. Oftewel, uh, de les wordt als huiswerk gegeven. Zodat kinderen in hun eigen tijd uh, als huiswerk de video kunnen gaan bekijken. En dan zelfs kunnen terugspoelen om het nog een keer te, om het echt te snappen. En vervolgens wordt de lesstof in de klas bediscussieerd. Okay. En uh, er zijn inderdaad wel scholen die met het uh, flipped classroom concept zijn gaan werken. Uh, ik heb ook een aantal leraren gesproken die dat hebben gedaan. En uh, met, met wisselende resultaten. Uh, dus, maar het, het, het principe is natuurlijk interessant. Dat je uh, technologie gebruikt om uh, verschillen in snelheid eigenlijk te kunnen faciliteren. En want een kind die wil gewoon alles doorspoelen, die snapt het meteen en die kan hard doorwerken. Een kind wat wat langzamer uh, werkt, die kan vaker terugkijken. Dus daar is heel veel. En we hebben de techniek nog niet eens ter sprake gebracht. Maar. Uh, Kijk, in mijn ogen zal technologie een ongelooflijk belangrijke drijfveer zijn en worden voor een revolutie in het onderwijs. Want um, zeker als je kijkt naar hoger onderwijs, um, bijna alle gerenommeerde universiteiten in onder andere Amerika, maar Nederland gaat er ook aan meedoen, of doet al mee deels, uh, zet alle klasmaterialen online. Je kunt dus gratis de lessen van Harvard ja, ja. volgen. Okay. En uh, via allerlei platforms. Coursera, Udacity, uh, MITx, noem maar op. Dus En, en uh, de universiteiten werken zelfs aan... dat je zelfs diploma's online kunt gaan halen. Wat natuurlijk een revolutie teweeg zal brengen... in het aanbieden van onderwijs aan landen... waar helemaal geen onderwijs gegeven kan worden. Of waar ja. geen hoge kwaliteit onderwijs gegeven kan worden. Want als je maar ergens in India of in derde wereldland... een internetverbinding hebt, kun jij aan Harvard studeren. Hoe bijzonder is dat? Ja. En het is natuurlijk niet zaligmakend. Want wat je natuurlijk mist bij de online omgeving... is dat je de echte interactie hebt tussen mensen. Vaak het bijzondere van een universitaire opleiding... is dat jij je kunt omgeven met mensen... die hetzelfde, hetzelfde denkniveau ja. hebben. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar puur het volgen van de lessen, dat is natuurlijk heel bijzonder. Nou ja, dat was mede in de aanleiding van uh, wat je, wat er in het begin gezegd werd, van uh, ja, dat, uh, toen werd er over tablets gesproken en ik dacht van ja, maar wat ga je dan doen met die tablets? Van ja, uh, wat, wat wil je precies met tablets? Want alleen met met hardware, daar ben je er niet mee. Uh, dat ten eerste. En ten de tweede denk ik van dat het ook uh, voordelen heeft. Uh, buiten al die, al die technische kant. Uh, ik, ik, Bijvoorbeeld een kind dat een paar keer gevraagd heeft en het niet begrijpt, die zal het bij de vijfde keer niet meer vragen. Ja. Die, ja. die denkt van, nou ja, die, ja. die gaat een schoonvoelen om dat te doen. Ja. En dat ja. heb je niet achter je. Als je achter een scherm zit, dan nee. kun je het gewoon rustig nog eens een keer nee, uh, afspelen of, of bekijken. En dan, ja, dat biedt een, nee. een, een meer vrijheid. Ja. En uh, je krijgt niet gelijk een stigma als. Uh, op die manier. Er nee, is dus vandaag ook een petitie aangeboden hè, om, om te pleiten... maar dat heeft meer met vanuit het oogpunt van duurzaam onderwijs te maken... om meer tablets te gaan gebruiken. En puur dat er dan minder boeken nodig zijn, minder ja. papier... en dat het dus ja. een duurzamere manier van onderwijs geven is. Maar goed, jij geeft ook aan, Kees, er ja, zijn meerdere, meerdere er... voordelen aan. Ja, ja maar, maar, met, alleen maar met, met alleen maar tablets ben je er niet. Nee. Nee, er moet veel meer komen. Er ja. moet, een, ja. Ja, dan moet een, een, een nieuw concept Precies. En technologie, technologie is een middel. Met technologie als, onder, als, als middel, inderdaad. Ja, als middel, Dankjewel, Kees, ja. voor het bellen. Oké. Okay. En een fijne, een fijne nacht nog. Eens kijk even ondertussen naar de mailtjes en de dingen. Of daar nog nieuwe dingen tussen zitten? Nee, zie ik zo snel niet. Dan gaan we naar Bart toe. Die is huisarts. Bart, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik, ja, ik ben het laatste uur in jullie programma gevallen... Ja. En jullie houden me goed wakker. Ik stel het zeer op prijs Claire aankaart. Uh, ik zie je bij je praktijk, ik ben zo'n 55 jaar en nu... en hele grote verschillen tussen ontwikkelingen van jongens en meisjes. Ik weet niet of jullie het ook besproken hebben in het eerste uur. Nee. Maar je ziet heel veel jongens met name struikelen. Ja. Uh, ik weet niet of uh, professor Kroon, dat laatste boek wat zij geschreven... hebben jullie dat besproken, hebben. het sociale brein van de puber. Van Evelien Kroon, ja. Evelien Kroon. hebben we niet besproken, maar ik ken het zelf, ja. over. En Ik heb zelf drie kinderen waarvan één meisje en twee jongens in de puberleeftijd en je ziet enorm verschillen tussen meisjes en jongens. Ik zie ook ja. nu in mijn praktijk echt jongens in deze fase ja. enorm struikelen. Ja. En heeft, er wordt toch ook wel vaak aangehaald dat vanwege de feminisering eigenlijk van het onderwijs... dat het ook steeds minder bij jongens aansluit, ja. hè, de ontwikkeling. Ja, precies, Bij meisjes zijn ook gewoon... die zijn op 12, 13 jaar eigenlijk al ja. biologisch veel verder uitgerijpt dan jongens. En die zijn ook veel beter in staat om zich aan te passen en om te plannen en om te focussen. Uh, ja, en ik zie het aan mezelf, want ik, was, ik ben dus in 1957 geboren... en ik was de een van de eersten die de situ toets heeft gedaan. Dat is voor mij gewoon een dramatische ervaring geweest. Echt waar? Toen ja. was ja. Mijn leraar van de zesde klas, die zei ja, als Bart zijn best doet, dan kan hij de ULO gaan doen. Echt waar? En, ja, en toen ben ik, ja, ik zeg altijd, ondanks het uh, middelbare schoolonderwijs ben ik of toen ik toch het... medicijnen gaan studeren. Met ja, ja, ja. allemaal net gelukt, zeg maar, ja. ja en dat is echt, die cytotoot, ik zie het nu ook bij mijn kinderen weer, ik vind dat, ja, ik vind dat echt... Uh, trauma's voor die kinderen ja. gewoon. Zij zijn ze helemaal niet aan het toe vaak. Maar het, ik, ik verbaas me, ieder, ieder jaar is het weer onderwerp van discussie. En nu natuurlijk onlangs weer hè, dat er twee verschillende situatoetsen gaan komen op twee verschillende niveaus. Dat ze pas na het advies komen van het basisonderwijs. Mm -hmm. Waarom blijft dat ding toch in stand gehouden? Ja, ik denk ook dat ze elkaar willen toetsen en willen vergelijken. Ze willen materiaal hebben om, om toch iets te kunnen vergelijken. Ja, maar komt toch weer is, die, die ja. drang. Ja, dat is het natuurlijk, om dingen hè, op landelijk niveau met elkaar te kunnen vergelijken. Dat je toch iets in handen ja. hebt om dat te kunnen doen. Maar ik vind het met name heel erg zorgelijk. En dat zeggen ook allerlei mensen in mijn praktijk die in het onderwijs zitten. En die zien het ook allemaal wel. Maar die vechten allemaal tegen de bierkaai. Die zien ook duidelijk dat een heleboel kinderen... Die gaan toch gewoon verloren, zeg maar. Hè? Ja. Die struikelen maar door. Eh, terwijl ik inderdaad denk wat Claire zegt net. Dat kinderen heel goed zelf, met het prachtig voorbeeld met dat dopje... wat 15 ja. keer uh, ja. misgaat en uiteindelijk goed. Dat is de manier om te leren. Ja. Alleen iedereen doet dus het zijn eigen tempo. Hè? Ja. Ja. Bart, mag ik jou danken voor deze ja. reactie? Ja, hartelijk eh, dank. Goedenacht in ieder geval. Ja, dank je wel. Ik hoorde wel laatst, ik weet niet meer hoe ik daar nou bij kwam, maar dat ging ook dat ze op een school in Nederland ook experiment, gingen experimenteren. Dat er zelfs weer sprake was van moeten we gescheiden onderwijs gaan doen. En dat er sprake van was als jongens iets gevraagd worden dat ze een bal. Dat ze tegelijk met het feit dat ze de vraag krijgen, ook een bal naar zich toe gegooid krijgen. Omdat het fysieke actief zijn hun helpt om beter dingen te onthouden. Ja, maar wat is nou de middel? Wat is de kwaal? Nou ja, het was een manier om ze oh ja. moeten dus wel op hun billen blijven zitten oh ja. en dus stil blijven zitten. Oh ja. Maar op die manier werd het voor jongetjes iets draaglijker. Oh ja, zeg maar nou, wat ik vooral. Dat kijk, zijn dus die waar je niet blijven wordt, als ik je gezichten. Nee, <lacht> je gezicht zo. <lacht> nou ja, kijk, ik wil uh, goed dat er even al nagedacht wordt hoe kunnen we binnen het systeem ruimte creëren. Maar ja, kijk, het systeem is steeds dingender geworden. En ik denk dat de jongens daar natuurlijk last van hebben, want jongens hebben natuurlijk van nature best wel een hiërarchie-ding. En, en ja, weet je, als je gewoon alleen maar moet, moet volgzaam moet zijn, wat, wat niet in de natuur van een jongen of van een, van een man zit, ja, weet je, dan ga je natuurlijk aan alle kanten proberen eruit uh, ja. te komen en proberen ruimte te creëren. En dat wordt gewoon keihard. Uh, en inderdaad, er zijn steeds minder mannelijke rolmodellen in het onderwijs, dus die, die ook steeds minder die ook jongens een... begrijpen. Ja, ja. En kijk, nog een ander voorbeeld, ook wel, met mijn, mijn, mijn zoontje, drieënhalf, die, uh, ja, waar het vandaan komt, weet ik ook niet, maar hij ziet in alles een pistool. Ik ga je schieten. Ja. En, uh, stond, dat is schieten. mijn neefjes ook Volgens We voeden vrij vreedzaam op. En volgens mij op de crash ook. Maar dat zit dan kennelijk in het jochie. En, um, en, en ik hoor ook wel dat in Amerika... heb je natuurlijk zero tolerance op scholen. Als, als kinderen zoiets doen, dat is meteen echt van de school af. En, en, en weet ik het allemaal. Ik, ja. En dat was ook wel een opmerking van een lerares. Nou, die zei, they're just boys. Het zijn gewoon jongens. Ja. Ja, het zit in het is de aard dat ze vechten ook meer. Ja, ja, dus ook jongetjes, ja. fantastisch. Laat ze daarmee zich hun grenzen verkennen. En, en we moeten natuurlijk wel begeleiden dat ze er niet verschrikkelijk overheen gaan. Dat ze zichzelf een andere pijn gaan doen. Maar ook daar, ja. ja. ja. Ik ga nog even naar Cora toe. Dat uh, vind ik wel een interessante. Cora, goedenacht. Ja, goedenacht. Um... Wat is jouw vraag? Nou, mijn vraag is eigenlijk... Uh, ik ben de hele avond eigenlijk al aan het, uh, met interesse aan het luisteren... hoewel ja. ik eigenlijk al naar bed wilde gaan. Maar Sorry. Ik, ik werd eigenlijk uh, toegedreven uh, om toch even te bellen... omdat jullie het de hele tijd hebben over uh, uh, leerlingen... Uh, die dan uh, verder moeten studeren en naar de universiteit... en met die tablets of wat, mm -hmm. wat, hoe dat ook maar weer heet... Uh, uh, universiteiten van andere landen kunnen volgen... en daar examens nog online mee kunnen doen en zo. Ik vind het allemaal uh, wel interessant, hoor. En, uh, en alles moet managen en zo. Ja, maar? Maar ik denk, waar blijft uh, de, de, de focus op de... Op de uh... een echo de hele tijd. Oh. In, in, uh... De ambachten. Ja, precies. Ja. Op... Uh, dat, dat mis ik eigenlijk steeds meer in, in de discussies over ja. onderwijs. Dat, uh, er wordt helemaal niet meer gekeken naar uh, de, het belang van de ambachten. Ja. Uh, de timmerman, de stratenmaker, De schilders op. en ja. zo. Ja. En ik denk dat uh, de komende tijd daar uh, veel grotere behoefte aan is... aan de gewone, ja. uh, tussen gewone ambachten... Die, uh, ja, Die eigenlijk helemaal niet ja. in hun mars hebben. Claire, wat zijn jouw uh, gedachten daarover? Ja, ik ben heel blij dat u het opbrengt. Want dat is precies, ik ben het er helemaal mee eens. En inderdaad, het, het is ook wel heel erg gegaan over uh, universiteit. Dat is eigenlijk ook wat het systeem vergt. Hè? Want hoe meer hoger opgeleide, hoe beter we slagen. Ja. Maar waar leiden die mensen dan voor op? Het allemaal theoretisch opgeleide mensen. En wat heb je er dan aan? Terwijl... Ja, precies. En ik, ik, uh, uh, ik vind dus ook de vraag hoe geslaagd we dan ook zijn, hoor. Met zoiets. Met alles als iedereen. Uh, ...hoog opgeleid is. Uh, zelf uh, heb ik zeer grote vragen bij alles... ...wat, uh, wat steeds meer uh, gemanaged moet worden. Ja. we worden overgemanaged... ...en dat zie je al volop in de zorgsector en zo... ...waar de, de boel onderuit ge, gehaald wordt door al het gemanaged. En mensen die, uh, die de... Uh, beroepen niet meer van binnenuit uh, echt kennen. Nee. Is dat ja. iets, denk ik, Claire, ook een soort kentering? Want ik, ik nou, heb het idee dat de golfbeweging nu op gang is... Hè? met die ja. derde dimensie, ja. de menselijke maat... is ja. ook een reactie op alles maar afrekenen op scores. Zou ja. dit ook weer terug naar de ambachten, ook in een soort golfbeweging? Nou, die, die, die teruggang naar ambachten, die merk je overal al. Gewoon al, al de aandacht die er is nu voor lokaal geproduceerde artikelen... voor, uh, uh, voor mooi ambachtelijk gemaakte uh, dingetjes. Hè? Er zijn allerlei mensen die weer winkeltjes beginnen... en. Uh, ja, inderdaad, weer ambachtelijk ja. ontwikkelen zijn. Er is alweer oh, vragen naar mooi gemaakte meubels. Ja, daar moet En dan ga je weer naar die kant: van... het moet mooi zijn, het moet kunst zijn, het moet artistiek zijn en, en luxe. Ja. Uh, zeg maar, terwijl je bedoelt gewoon de functionele ja, straat te maken roodgieters nodig ja. hebben. Ja, Straten ik bedoel dat niet gemaakt hoor. kunnen worden en zo. Ja. Nee, go goed punt. Ik, ik, bedoel, ik bedoel ook echt gewoon, we hebben inderdaad ontzettend bekwame uh, vakmensen nodig. En, en een beetje ook het probleem van de statusladder op dit moment. Als jij uh, niet naar een universiteit gaat, dan ben je, heb je bijna al uh, je eerste falen te pakken. Uh, omdat ja, je niet dat trekt. Ja, ja natuurlijk ja. is het volkomen belachelijk. Want ik bedoel, ja, als dat je allergrootste passie is en je daar heel veel waarde voor hebt, voor jezelf en voor je omgeving, dan is dat wat je moet doen. Ja. Alsjeblieft. Cora, mag ik jou danken dat je het punt uh, hebt uh, aangeraakt? Want het is volgens mij wel interessant, want Paul, de eerste bellen natuurlijk over de vanita school ja. die juist vertelde: van er komt de Timmerman langs, precies, komt de kunstenaar precies. langs. Juist die ja. mensen die moeten ook weer inspirerend werken ja. op, uh, op de kinderen. Uh, Bart Snijders die had eerder ook al gemeld over de Vreedzame Wijken. Vreed die zegt: Is het realistisch in de klasse van dit moment? Drie verschillende leraren per week, meer dan. Nou ja, minimaal 25 kinderen per klas. Hoe kijk je ja. daar tegenaan? Ja, binnen het huidige systeem kan dat ook niet. Dus we moeten nee. het helemaal anders aanpakken. Maar dat betekent ook heel veel geld meer dan extra, denk ik. Nee, hoeft niet. dat niet. Het grappige is ook scholen met tegengekomen... die uh, juist heel veel verantwoordelijkheid bij de kinderen leggen... en daardoor veel minder leraren nodig hebben, veel efficiënter zijn... veel efficiënter kunnen omgaan met, uh, met de leerkrachten... of in ieder geval de begeleiders die er zijn. En uh, ja, want zoveel minder te doseren, minder over te brengen. Ze hebben veel meer ruimte om, uh, om beter te begeleiden. Dus dat is interessant. Dus als je het helemaal omgooit, dus van het klassieke systeem af zou durven gaan. Ja. Uh, en van het instructiegericht onderwijs af te gaan, dan hou je meer ruimte over voor echte ontwikkeling. Okay. Ik lees nog even een mailtje voor van uh, Gilles Groenendijk. Die hadden we ook aan de telefoon, hangen, maar daar gaan we niet meer aan toekomen. Ze dus heeft ADHD is een gave, maakt hij mm -hmm. creatiever. Is soms nodig voor bezielend onderwijs. Ik heb ADHD en daar elke baan oh, succes ja. aan te danken gehad. Dat is ook iets, natuurlijk, als je wat gaat onderdrukken, ja. dan missen we de genieën in deze maatschappij wordt wel eens gezegd. Hè. De meest bekende componisten zijn. Die waren ja. misschien, uh, zoals we nu zouden zeggen, van krijgen ze een labeltje. Ja, en Einstein maar, en, ja, en, en nou, Steve Jobs. Ja. schrijft ook ouders kunnen een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Leesmoeders, MV, techniekvaders, MV. Ik sta voor een plusklas en geef daar technieklessen. Door kinderen te inspireren, vallen een hoop gedragsproblemen weg. Leer heel veel van de kinderen. Ja. Social media is een mooi medium om uitwisseling te versnellen. Wissel veel informatie en lessen uit via Facebook en via Twitter. Ja. Daar zijn we nu ook niet eens aan toegekomen, die hele ICT. Uh, nou ja skills eigenlijk, vaardigheden ja. die ook steeds meer in het onderwijs moeten uh, ja. worden geïmplementeerd. Ja. Waar sommige leerkrachten volgens mij ook weer tegen opzien, maar ja, niet. Jo so, ken jij, hè? Dus, uh, ja, Jyllis, ja. Oh, ja. ja. Ja, die ja, ken ik. dus is via Twitter. Kijk eens aan. dat is dan weer de methode <laughs> ja. geweest. Uh, we hebben geprobeerd zoveel mogelijk reacties in ieder geval uh, met jou door te spreken. Ik vond het fantastisch dat je hier was. Ik wens je heel erg veel succes Hartelijk dank. met je missie. Dank. Hoeveel tijd geef je jezelf? Ja, zes maanden om te uitvoeren ja, wat ik precies ik. ga doen. En dan uh, ja, wat nodig is. Kom vooral naar claireboosra.com voor mijn manifest. Al is het de rest van je leven? Nou, dat weet ik nog dat niet. Dat weet je, dat je is nu nog, nog niet te <laughs> zeggen. Dat zijn wel hele grote vragen. Ja. Maar goed, je hebt een grote missie in ieder geval uh, waar je mee bezig bent. Fijn dat je er was. Uh, iedereen Dank die zei, het. ik wilde gaan slapen, maar het lukt niet. Want het was zo interessant. Natuurlijk kunt u gewoon lekker blijven luisteren naar WNL met Nog Steeds Wakker. Maar u mag ook gewoon gaan slapen. Fijne nacht en heel erg bedankt voor alle reacties en het luisteren. Dag.